Het vertrouwen in het kabinet is het laagst in het noorden van Nederland. Daar heeft 70 procent geen vertrouwen in Rutte. Dat heeft volgens Ipsos waarschijnlijk te maken... met de problematiek rondom de gaswinning. Oxfam Novib beschuldigt de vier grootste farmaceutische bedrijven... ter wereld van belastingontwijking, ook via Nederland. Dat concludeert de organisatie naar eigen onderzoek. Oxfam zegt dat Abbott, Johnson Johnson, Merck en Pfizer... in belastingparadijzen veel meer winst maken dan in andere landen...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 Het weer nog, het wordt een vrij zonnige dag. In het noordwesten wel iets meer bewolking. Het wordt 22 tot 29 graden. Ook morgen en donderdag nog warm nazomerweer. Vanaf vrijdag wordt het wisselvalliger en koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwende de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 En vandaag een, ja, een aangepaste uitzending, want u heeft het misschien gehoord. Zangeres Anneke Grunlo is op 76-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar management de afgelopen zondag laten weten. De zangeres overleed vrijdagochtend in Frankrijk, waar zij woonde. Het besloten afscheid van Grunlo zal plaatsvinden in familiekringen familiekring in Frankrijk, zegt haar management. Er op een later tijdstip volgt een herdenking in Nederland. Ze trad vorig jaar voor het laatst op met een zuurstoffles. En in 2016 kreeg ze een zware longemboliet. waarna ze dus moest leven met zo'n zo zuurstofapparaat... ja, vond ze vreselijk, maar ze wilde gewoon nog een paar jaar doorgaan met zingen. En de zangeres die brak door in 1959... door mee te doen aan een talentenjacht... en werd wereldberoemd met haar hit Brandend Zand. Het nummer stond in 1962... vervolgens meer dan een half jaar hoog in de Nederlandse hitlijsten... Net als bijvoorbeeld het nummer Paradiso. En die nummers gaat u allemaal horen hier op de radio. En als eerste, haar allergrootste hit waar ze mee doorbrak: in 1962. Anneke Greulow met Brandend Zand. Brandend. van Anneke Greulow met uh, Surabaya. Groot hit 1963 en naar voren uh, haar tweede nummer 1 hit in Nederland... dat was Paradiso. En ook nog haar nummer 1 hit Branden Sante van Anneke Greulow. Vandaag een speciale uitzending, want helaas is afgelopen vrijdagochtend overleden. Anneke Greulow is 76 jaar oud geworden en uh, ja, ook buiten Nederland. Vooral in Duitsland en Azië was ze zeer populair... Ze gold als een van de best verkopende Nederlandse artiesten. aller tijden en verkocht wereldwijd meer dan 30 miljoen platen. Met deze verkopen wist hij uiteindelijk zelf het Guinness Book of Records te halen. Na ontvangst van vijf gouden platen in tien maanden tijd. En ja, en in die tijd kon het allemaal. Maar later kwamen allemaal uh, ja, Engelse en Amerikaanse artiesten... een beetje aan de macht om het zo te zeggen. En toen ging het iets minder met uh, Anneke Greulow. Maar ze werkte wel met hele grote namen. De Blue Diamonds, Mieke Tel, Safi en Wilco Alberti, daar heeft ze mee mogen samenwerken. En in 1964 vertegenwoordigde zij Nederland met het Eurofessie Songfestival... met het nummer Jij bent mijn leven. En behaalde hiermee mee de tiende plaats. Anneke Greulow, het komt nu hier op ZFM Zandvoort... ter nagedachtenis aan deze bijzondere zangeres... die in één klap wereldberoemd werd in de jaren zestig... U hoort er nu met Simmeroni. Ja, en natuurlijk begonnen we het dokje van drie met Simmeroni. de zangeres, die zette zich onder andere in voor IHBT en aidspatiënten. De bekendheid van uh, Anneke Greulon nam af in de jaren zeventig. Tegelijkertijd bleef ze onverminderd populair onder oude publiek en Nederlanders die in Indië hadden gewoond. Niet alleen werd ze geprezen om haar muziek... Maar ook om haar maatschappelijke betrokkenheid maakt haar behoorlijk geliefd. Zo spande Greulow zich in voor de acceptatie van IHBT'ers... en het doorbreken van taboes rondom de ziekte AIDS... waarvoor diverse concerten werden georganiseerd. En in 1997 werd Greulo door de toenmalige koningin Beatrix... benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Anneke Greulo afgelopen vrijdag overleden op 76-jarige leeftijd. En het komende uur alleen maar muziek van deze dame... U hoort er nu met de zuiderwind waait.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 Milangoni, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Ik zag hem op de. Zandvoort, de lokale omroeper uit de Badplaatse Zandvoort. Vandaag een aangepaste uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard blijven we wel in het repertoire van oud-Hollandse muziek. Maar voornamelijk jaren zestig. Muziek van Anneke Greulow. Ze is afgelopen vrijdag helaas overleden op 76-jarige leeftijd. Afgelopen zondag werd het bekendgemaakt... En de zangeres die bracht haar eerste levensjaren door in een jappenkamp... in het door Japanners bezette Nederlands-Indië. En haar vader, die in het Nederlands leger zat, werd voor uh, haar geboorte geïnterneerd. En pas na de bevrijding van Nederlands-Indië zag Anneke haar vader terug. Kreulow was getrouwd met muziekproducer Wim Jaap van der Laan... die in 2004 overleed. En uh, het komen nu hoort u alleen maar mooie platen van Anneke Greulow, want ze heeft er een heleboel gemaakt... Ik heb er ook een heleboel meegenomen. Wat dacht u van de volgende? Anneke Greulo met ogen vol verdriet. Vol Uit Zandvoort alleen maar mooie hits van uh, Anneke Greulow. Ze is afgelopen vrijdag overleden op 76-jarige leeftijd. En vandaar dat wij daar uh, aandacht aan besteden. Want het is toch een bijzondere dame die een heleboel uh, mooie muziek heeft gemaakt. En dat, uh, daar willen we toch een beetje aandacht aan besteden. Ik geloof televisie heeft het gisteren ook behoorlijk gedaan. Ja, wij waren er niet op maandag, maar wij zijn er op dinsdag. Dus uh, vandaag uh, alleen maar muziek van Anneke Greulow. En de zangeres, even in het korte, uh, is opgegroeid in Eindhoven... en begint al op de middelbare school met zingen. Op het gemeenschappelijk lyceum leert ze de zanger uh, Peter Koelewijn... wat natuurlijk komt van het dak af kennen en samen treden ze op. En ook onder begeleiding van Koelebands, Band Rockets. Ze, heeft, uh, ze geeft optredens in Nederland en België... met het orkest van Jos de Mol en de Skyliners... waarbij ze onder meer jazz- en rock'n'roll-zingers numpt. En ze breekt uh, door in 1959, hè... Naar winst in de talentenjacht Cabaret der Onbekenden. En daarmee wint ze een platencontract... en brengt onder dit label haar eerste hit uit. Ma, he's making eyes at me. Dit nummer wordt een hit in het buitenland... en in Nederland wordt het lied een succes onder de titel... Ma, hij wil zo graag een zoen. En ze worden opnames begeleid door, door Peter Koolenwijk. De zangeres komt later ook in contact bij het label Phonogram van Philips. Inmiddels onder andere bekend onder de naam Universal Music. Haar eerste single die ze bij deze platenmaatschappij uitbrengt... is het nummer Asmora. Asmara moet ik zeggen. Een Maleis lied. Het wordt geen hit in Nederland... maar gooit wel hoge ogen in Singapore, Maleisje en Indonesië... waar ze nummer 1 in scoort die een gouden plaat oplevert. En de zangeres... Die heeft uiteindelijk een record. Kinders Book of Records. Dat pas uh, 55 jaar later wordt dat gebroken. En ze heeft hem meegedaan in het uh, Songfestival 1962. En vertelde ik dus straks ook. Het is gewoon een hele bijzondere dame. De laatste paar jaar ging het wat slechter. Ze, had, uh, ze zat aan de zuurstof in verband met de longen uh, en uh, Ja. Ze wilde doorgaan, maar uiteindelijk lukte het gewoon niet meer. En ze is afgelopen vrijdag overleden op 76-jarige leeftijd. En vandaar dat wij daar een beetje aandacht aan schenken. U hoort er nu Anneke Greulow met Toen kwam de regen. Na eens in het jaar Komt de hele streek ik weer bij elkaar Men maakt van het plein Dan het beest terrein Het feest van de zon